Het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van tuberculose daalt. In 2003 kostte de ziekte nog 1,8 miljoen mensen het leven. In 2010 was dat aantal gedaald naar 1,4 miljoen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in China, Brazilië, Kenia en Tanzania is veel vooruitgang geboekt. In China daalde het aantal sterfgevallen de afgelopen 20 jaar met 80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 P.D. NOS is een autistisch verwante stoornis. En wat voor gevolgen had dat bij hem? Het gevolg had voornamelijk dat hij de rol als vader hem niet echt op zich kon nemen. En dat die rol dus eigenlijk volledig op onze moeder kwam. Zijn mm -hmm. dat, dat dus moeder was ouder, was vader en moeder tegelijk. Zeg maar. Ja, zo'n beetje wel, ja. Mm -hmm. de, de last kwam zeg maar op mijn moeders schouders. Ja. Zo heb ik het aanschouwd, in ieder geval. Ja. ja.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 En daar, dezelfde week nog, heb ik uh, een krat bier gekocht en dat uh, luidde mijn alcoholverslaving in. Oh, yeah.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 Dat wel heel heftig. Ja, en dat heeft natuurlijk wat meer nuances dan dat ik alleen uh, los ga op, op alcohol door ons verleden. Want het, ons verleden dat beslaat ons hele gezin en daar hoeft ja. hij ook bij. Dat denk ik. Ik voel ja. het nou zelf in natuurlijk. Mm -hmm. Maar hij praat er niet over. Dus nee. nee. to me.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 En ook voor mijn, mijn problemen met mijn gezin. En ze was toen de tijd ook nog wel, uh, kon wel drinken en ze blonde ook wel. Dus uh, met haar kon ik de wereld wel aan, zoiets. This is melody of thanks for you. An expression wonder.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 En degene naar wie, naar wie ik toevluchte, uh, dat ging ook niet. Dus mijn hele wereld stortte in. En uh, ja, dat uh, maakte me wel depressief. A stone bird upon the Lord Jesus cares He cares for you Jesus cares it's true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 dachten de artsen niet dat je het zou overleven. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat uh, was inderdaad ook weer een psychose. Waar ik uh, door, door mijn verdriet en mijn uh -huh. pijn van mijn verleden... mezelf weer vastdronk. Uh, waardoor ik uh, dus als voetganger tegen een, een rijdende vrachtwagen aanliep. Yeah. En um, ik uh, kwam met ernstig hersenletsel... en andere letsels in mijn lichaam in het ziekenhuis. En de artsen gaven mij 48 uur levensverwachting, zoiets. Vanwege de schade op mijn...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 En hoe ben je dan uiteindelijk bij de hooptwaar gekomen? Uh, ik ben uiteindelijk in een begeleidsafstandig traject ...wooncomplex terechtgekomen. Uh -huh. In het noorden van Friesland helemaal, Franeker. En uh, daar is mijn blowverslaving uh, behoorlijk uh, vorm gaan krijgen. En uh, de bijwerking daarvan was dat ik nogal wel paranoïde en depressief ook weer werd... Yeah.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 Uh, dat ik uh, vond dat het nogal zo'n zo schoolpleinmentaliteit, zo'n kinderachtige mentaliteit onder elkaar leefde. ik mm. denk van, doen we met z'n allen toch gewoon eens normaal volwassen? Dat zat er, dat zat er niet echt in. Nee. nee. Maar ben je hier wel van je verslaving afgekomen? Mm, ja, natuurlijk ja, omdat je hier uh, niet kunt gebruiken. Dus dat in principe een cold turkey, zeggen ze dan. Ja, maar goed, als je echt wil, ja, dan, kun, nou, dan kun je natuurlijk... Ja. Uh, kun je, uh,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 Kijkt u dan eens op www.dehoop.org of bel het informatiecentrum van De Hoop. Dat kunt u bereiken op 078 6 3 1 3 2 Ik herhaal 078 6 3 1 3 2 Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.